7 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Kredietwaardigheid 5 Nederlandse banken verlaagt. VN-waarnemers bezoeken Spookstad Haffa. En Bosjonge Berlijn komt uit Nederland. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN Amro, Leesplan en SNS Bank. In een toelichting schrijft Moody's dat de afwaardering samenhangt met de voortdurende crisis rond de euro en de afnemende kredietwaardigheid van enkele landen in de eurozone. De vooruitzichten voor vier van de vijf Nederlandse banken noemt Moody's stabiel, alleen voor ING is het vooruitzicht negatief. Ook een aantal Franse en Belgische banken zijn afgewaardeerd. Moody's had al eerder aangekondigd onderzoek te doen naar een flink aantal Europese banken. De Nederlandse banken zijn twee stappen naar beneden gegaan. Rabobank, dat altijd hoog, eh, hoog, het hoogst genoteerd was, staat nu op A2. Maar blijft volgens Moody's een van de hoogst gewaardeerde banken van de wereld. ING krijgt een afwaardering met een waarschuwing. Wat betekent dat de bank nog een keer afgewaardeerd kan worden. VN-waarnemers in Syrië hebben gisteren de spookstad Haffa bezocht. De waarnemers probeerden eerder deze week ook al Haffa te bezoeken... maar werden toen beschoten. De afgelopen dagen werd er in Haffa hevig gevochten... door rebellen en regeringstroepen van president Assad. De waarnemers troffen uitgebrande huizen, verlaten straten... en kapotgeschoten gebouwen aan. De stad was nagenoeg uitgestorven. Zo is het belangrijkste ziekenhuis afgebrand... net als het kantoor van de baatpartij van president Assad...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 Hij komt uit Hengelo en is nu 20 jaar. Een huisgenoot vertelde NOS op 3 dat hij vorig jaar september verdween. Hij had allerlei persoonlijke problemen... en had gezegd dat hij een nieuw leven wilde beginnen. De Japanse politie zegt dat ze de laatste verdachte... van de gifgasaanval in 1995 heeft opgepakt. Het is een man van 54. Japanse media melden dat hij werd opgepakt in een stripboekencafé in Tokio. Een medewerker had hem herkend en belde de politie. Twaalf dagen geleden werd ook al een verdachte van de gifgasaanval opgepakt. De twee waren lid van dezelfde secte, de secte van de Hoogste Waarheid. Ze worden verdacht van moord. In 1995 werd het giftige saringas vrijgelaten in de metro van Tokio. Er kwamen dertien mensen om, meer dan 6.000 raakten gewond. De leider van de secte, Shoko Asahara, had gepredikt dat het einde der tijden zou aanbreken met de aanval... Hij werd twee maanden na de aanval gearresteerd en is veroordeeld tot de doodstraf. Hij zit nog altijd in een dode cel. Coca-Cola heeft plannen om te gaan investeren in Birma. Wat het bedrijf precies gaat doen is nog niet duidelijk. Het wacht nog op een vergunning van de Amerikaanse autoriteiten. De VS heeft de sancties tegen Birma versoepeld. Omdat het land een ontwikkeling doormaakt die lijkt te gaan richting democratie. En dat maakt investeringen mogelijk. Coca-Cola heeft laten weten dat het zich strikt zal houden aan de eigen codes op het gebied van mensenrechten en corruptiebestrijding. Voor de grootste Frisdankerfabrikant van de wereld zijn er straks nog twee landen over waar geen activiteiten zijn, Noord-Korea en Cuba. De Tunesische regering heeft een aantal protestmarsen verboden die voor vandaag gepland waren. Gevreesd wordt dat de protesten zullen leiden tot geweld. Twee streng islamitische groeperingen hadden marsen georganiseerd. Leiders van de regerende Enada-partij, die gematigder gematigd, is, hadden opgeroepen tot een tegendemonstratie. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zou ook een vreedzaam protest in de huidige gespannen sfeer gemakkelijk kunnen leiden tot rellen. Het is in Tunisie de hele week al onrustig. Aanleiding is een omstreden tentoonstelling. Er was onder meer een naakte vrouw te zien... en de naam Allah geschreven door een kolonne mieren. Dat riep grote woede op bij strenggelovige moslims. Suriname krijgt ruim een miljoen dollar van Iran voor de aankoop van tractoren. Het geld is bedoeld als steun in de rug voor de agrarische productie. En de Iraanse delegatie onder leiding van de onderminister van Buitenlandse Zaken brengt op dit moment een bezoek aan Suriname. De twee landen willen nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs en landbouw. Dat moet onder meer leiden tot export van Surinaamse rijst naar Iran.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 Het weer bewolkt vooral vanochtend periode met regen. Vanmiddag tijdelijk droger, maar later volgen opnieuw buien mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is matig aan zee vrij krachtig. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Ook kans op buien en het wordt zo'n 20 graden. Zondag meer zon en overwegend droog. ANWB Verkeersinformatie. Op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Renken en het knooppunt Ewijk 9 kilometer. Het heeft te maken met dat er een gat in de weg zit en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Hallo Oranje-supporters. Hallo Jumbo! Dit EK begint elke thuiswedstrijd bij Jumbo. Hier scoort u namelijk alles voor een gezellige voetbalavond. Natuurlijk voor de laagste prijs bij u in de buurt. Mooi hè?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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Wat de afwaardering betekent voor de vijf banken... hoort u zo van economieredacteur Merel Stikkeloren. Ook als kind in Nederland kun je de pech hebben dat je in een verkeerde wijk komt te wonen. En volgens onderzoek heb je dan echt een nadeel. En de Egyptenaren hebben het gevoel dat de hele revolutie om zeep wordt geholpen. Ja, een half jaar geleden gingen de Egyptenaren vol enthousiasme voor de parlementsverkiezingen naar de stembus. Het waren na de revolutie de eerste democratische verkiezingen in Egypte ooit. Maar gisteren bepaalde het constitutionele hof in Cairo dat die verkiezingen onwettig waren. En dat het parlement moet worden ontbonden. Correspondent Sander van Hoorn is in Cairo. Sander, hoe reageren al die Egyptische kiezers nu op de beslissing van dat constitutionele hof? Ja, alle 80 miljoen, dat is natuurlijk een beetje een probleem. Maar politici die reageren in elk geval verbolgen. Um, de officiële uh, presidentskandidaten die zeggen van oké, okay, dit moeten we accepteren. Maar uh, daarnaast zie je dat ze zeggen dat de revolutie om zeep geholpen wordt. Of wordt er gesproken van een koep door het leger, uh, een machtsovername. Maar weet je, het probleem van uh, Egypte is dat er heel veel stemmen leven. En dat um, die uh, Ahmed Shafiq, dus de kandidaat van het leger, dat die toch ook wel degelijk populariteit geniet. Dus uh, de paar mensen die ik gisteren sprak, die waren wel heel tevreden eigenlijk. En die zeiden van ja, wat Egypte vooral nodig heeft is uh, stabiliteit. En die krijg je met Ahmad Shafiq en met het leger. Ja, wat is er nou aan de hand? De moslimbroederschap won bij die parlementsverkiezingen 46% van de stemmen, bijna de helft. Dus ja. um, hoe heeft de moslimbroederschap daarop gereageerd? Ja, die, die wisselend. Uh, kijk, de officiële presidentskandidaat, er zijn twee kandidaten. Het is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. de eerste ronde had je heel veel kandidaten. Er zijn er twee van overgebleven. Uh, eentje van de moslimbroederschap en die zegt... ja, wat moet je anders? Uh, dit moeten we accepteren. En uh, we zullen een, uh, een race krijgen tussen twee kandidaten... dat we beste mogen winnen. Uh, maar andere kandidaten van de moslimbroederschap... ja, die laten zich veel verder uit. En die uh, zeggen dat het leger helemaal geen afstand wil doen... van de macht die ze heeft... en dat dit uh, allemaal doorgestoken kaart is, die uitspraak van het constitutionele Hof. Ja, en dan wil ik er graag weten wie er gelijk heeft. Want ik hoorde jou natuurlijk net ook al die, die achterdeurkoep uh, uh, noemen. En ja. het is natuurlijk zo dat die rechters van het Hof nog uit het Mubarak-tijdperk stemmen. Is het een ja. poging om die revolutie ongedaan te maken? Um, nou, daar heeft het wel alle schijn van. Kijk, het probleem is, het leger in Egypte is heel erg machtig. Uh, niet alleen politiek, want ze hebben dus nu de politieke macht... maar ook economisch bezitten. Gewoon een groot deel van alle bedrijven We uh, hebben bevoorrechte posities. En dat is een macht die ze natuurlijk niet zomaar op willen geven. Dus vanaf het begin was de vraag... gaan ze die macht afstaan aan een burgerregering? En ja, wat je nu ziet is dat ze dat uh, dus niet doen. En de, de speculatie dat dat allemaal gepland is... Uh, de, er is wat voor te zeggen. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om daar precies achter te kijken. En om al die 80 miljoen Egyptenaren op zo'n fantastische manier te bespelen. daar is ook wel heel, po heel veel politieke gave voor nodig. Maar ja, het zou dus zomaar kunnen. En wat zijn nu de gevolgen, directe gevolgen hiervan? Want je gaf het net al aan. we staan voor die presidentsverkiezingen komend weekend. Ja, de, de, de, die verkiezingen die gaan gewoon door. Dat vooropgesteld. Dus de, de, de Egyptenaren die hebben dit weekend keuze tussen die twee presidentskandidaten. Ze kiezen dan tussen een president waarvan de taakomschrijving nog niet duidelijk is, die afhankelijk is van het leger, omdat er dus geen parlement meer is. Dus het is een politieke chaos die in elk geval zal voortduren totdat er een nieuw parlement gekozen is. Die presidentsverkiezingen zijn dit weekend. Wanneer de nieuwe parlementsverkiezingen zijn, er is nog niet eens over nagedacht. Sander van Horen vanuit Cairo over de verwarring die er nu heerst bij de Egyptenaren. De oudere bond, ANBO, gaat niet mee naar de opvolger van de FNV. De derde vakbond binnen de FNV ziet onvoldoende vernieuwing in de nieuwe vakbeweging. Deze dagen maken alle 19 bonden de balans op. Volgende week moeten ze laten weten of ze mee willen in de plannen van Jetta Kleinsma. Directeur van de ANBO, Liane Den Haan, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil de ANBO niet mee? Nou, wij hadden eigenlijk gehoopt dat de echte vernieuwing van de vakbeweging zou liggen in de krachtige belangbehartiging... Um, dat betekent dan ook dat uh, wij niet willen concurreren... om de seniorenstem met de andere FNV-bonden. Uh, wat daarnaast nog het hele grote probleem is... is dat eigenlijk de hele machtsproblematiek niet is opgelost. En daar is het eigenlijk allemaal op fout gegaan. Ja, maar moet je dan ook die, uh, dat proces niet de tijd geven... en zeggen, uh, wij doen mee en dan kijken we wel hoe het loopt? Nou, we hebben natuurlijk al ontzettend veel tijd genomen met elkaar. Hè. Uh, de heren Nood en Wijfels hebben een hele goede analyse ge uh, gedaan... En mevrouw Kleinsma heeft natuurlijk toch drie kwart jaar gewerkt aan het nieuwe plan. Um, en ja, wij zien eigenlijk dat er toch ook in de houding van de grote bonden helemaal niets is veranderd. Zij willen nog steeds voor een grote ongedeelde FNV gaan, waarbij er centraal wordt aangestuurd. En waarbij eigenlijk gewoon de macht van het getal uh, ja, de zeggenschap bepaalt. Hm. En dat vinden wij eigenlijk ook geen recht doen aan de kleinere bonden. Maar stel nou dat die grotere bonden niet meegaan, zou u dan wel willen? Nou kijk, dan zou het plan toch nog denk ik wel een beetje aangepast worden. Wij zijn heel erg voor de autonomie van de bonden. Waarbij je dus herkenbaar bent ook voor je leden en potentiële leden. Waarbij je je uh, dienstverlening dicht bij de leden organiseert, dat vinden we toch onvoldoende ook in dit plan zitten. Hm. Daarnaast wordt er toch nog wel weer een zware top opgetuigd, wat ontzettend veel geld kost. Uh, er moet veel geld in de stakingskassen, in de solidariteitsfondsen, waardoor eigenlijk ook andere bonden alle acties en demonstraties van de groten moeten schragen. Ja, dat zijn allemaal zaken waarvan wij denken, dat vinden we toch geen goed idee. Hm. Dus al met al hebben wij nu besloten om niet mee te gaan. Maar heb je ook niet af en toe een krachtige eenheid nodig? Ja, kijk natuurlijk, als je het hebt over de belangenbehaktiging naar buiten... dan tellen ook gewoon de leden natuurlijk heel erg als... Als jouw kracht, dat is ook je legitimering. Maar als je het hebt over je interne besluitvorming, dan is dat wat anders. Er zijn dossiers die zijn van ons allemaal, zoals AOW, pensioenen. Maar bijvoorbeeld ook als je met elkaar gaat praten over wat voor een soort organisatie willen wij nou zijn. Dan moet je met elkaar in één familie een gelijkwaardige stem hebben. En dat is nu niet aan de orde. Maar goed, de Ambo heeft 200.000 leden, bepaalt ja. geen kleintje. Um, bent u toch niet bang dat u nou een dwarsligger bent in het proces, dat er nou helemaal niks van komt? Nee hoor, kijk, we hebben natuurlijk met uh, alle uh, 18 collega's heel lang gesproken. En iedereen is natuurlijk uiteindelijk ja, zelf aan zet. Ga je wel mee, ga je niet mee? Ik zie dat niet als dwarsligger. Uh, sommige bonden zullen besluiten om mee te gaan met de nieuwe vakbeweging. Ik denk um, dat als zij dat besluit nemen, dat ze we dat wel overwogen doen. En ik denk ook als we kijken naar de belangenbehartiging in Nederland... dan is er toch wel ruimte voor ons allemaal. En voor uh, elke manier zeg maar, waarop we dat doen. Ja, voor u allemaal. Maar dan moet u het dus alleen doen. Denkt u niet? Dat dat er dan niemand meer notitie van u neemt? Nou, ik denk dat er meerdere uh, bonden zullen gaan besluiten... om niet mee te gaan uh, met de nieuwe vakbeweging. Maar dat is geen goede reden om, om je af te scheiden. Ik vraag ja, het nog nee, een keer. Is, is er dan nog wel aandacht voor, voor die nou, ik, afzonderlijke? U vroeg mij inderdaad, van, gaan we uh, alleen dan verder? Van, nou Er zijn natuurlijk nog andere bonden die niet meegaan. We zullen uiteraard met elkaar het gesprek aangaan hoe we verder kunnen met elkaar. Um, en uiteraard, ja, Ambo is, is al een krachtige belangenbehartiger. We hebben ook nog andere oudere organisaties waarmee we samenwerking hebben. Dus alleen staan we nooit. Maar, de... maar wacht even, dan gaat u dan met andere bonden weer een soort nieuwe nou, uh, vakbeweging opzetten? Gaan. De bonden die niet meegaan uh, met de nieuwe vakbeweging, die blijven in de RNV. En er zal uiteraard sprake zijn van hoe die dan verder zullen gaan met elkaar... of wellicht met andere samenwerkingspartners. Kijk, in de, in de belangenbehouding moet je altijd krachten bundelen. En uh, wat mij betreft staat samenwerking altijd voorop, is belangrijk. Ook als je zou zeggen, uh, bonden gaan met de nieuwe vakbeweging mee... kun je altijd nog met elkaar zeggen, je gaat op onderwerpen wel dingen samen doen. Ja, dus u wilt wel de krachten bundelen. Absoluut. Maar niet zoals het nu voorzien is. Of tenminste zoals die twee grote bonden, Abfacabo en bondgenoten, uh, het denken te doen. Nee, in die opzet voelt Ambo zich niet thuis. Liane den Haan, directeur van de Ambo. Hartelijk dank voor je Graag uitleg. Gedaan. Goedemorgen. Ik wordt straks meer over de stap van kredietbeoordelaar Moody's... om vijf grote Nederlandse banken af te waarderen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, Marcel, een gat in de weg op de A50 Arnhem richting Oost Die veroorzaakt een flinke file. Tussen Renken met het knooppunt Ewijk staat inmiddels 9 kilometer. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Rijkswaterstaat is er in, in ieder geval al mee bezig. Ze weten nog niet hoe lang het gaat duren. Maar het verkeer kan omrijden. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Utrecht... over de A12, A27 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Marcel Oosten. Kinderen in Nederland hebben het over het algemeen goed... maar dan moet hun WIG wel in de juiste wijk staan. Blijkt uit Kinderen in Tel. Dat is een groot onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Dat onderzoek doet naar sociale vraagstukken. Onderzoeker Marjone Steketee. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is zo slecht gesteld met sommige wijken in Nederland? Ja, dat klopt. Ik denk dat je over de algemene linie kan zeggen dat het uh, uh, op een heel aantal punten als het gaat om uh, het welzijn van kinderen in Nederland goed gaat. We zien uh, een duidelijke trend dat het bijvoorbeeld uh, met gezondheid beter gaat, jeugdcriminaliteit neemt af, aantal schoolverlaters neemt af. En, uh, maar tegelijkertijd zie je dat er gewoon ook hele grote verschillen zijn in Nederland als het gaat uh, om uh, het welzijn. En met name als je gaat inzoomen op de wijken, dan zie je gewoon hele grote verschillen. Maar mevrouw Stekel, waar zit hem dat dan in? Uh, ik denk dat er, uh, als je kijkt van nou waar het dan uh, de problemen zitten, hè? bijvoorbeeld in Schieringen en Leeuwarden dat is een van de wijken waar het uh, uh, niet zo goed gaat. Uh, dan zie je gewoon dat het gewoon heel veel kinderen voortijdig school verlaten, de criminaliteit twee keer zo hoog is als het uh, landelijk gemiddelde, dat aantal kindermishandeling, uh, de meldingen vrij hoog zijn, de werkloosheid onder jongeren is hoog. Dus je ziet dat het op, eigenlijk dan op alle fronten waar we naar kijken, uh, het ook slecht gaat. Hm, maar Komt dat door de wijk? Ja, nou ja, je kan zeggen het is misschien een concentratie van een aantal problemen die daar bij elkaar komen. Die ook weer onderling met elkaar samenhangen. Want we weten bijvoorbeeld over kindermishandeling. Dat als er sprake is van meerdere factoren of meerdere problemen in een gezin. Dat je de kans dat er uh, uh, ook uh, kindermishandeling plaatsvindt ontzettend toeneemt. Dus je ziet wel dat die factoren met elkaar samenhangen. Maar wat wij vooral interessant vinden is om zichtbaar te maken van nou welke kinderen hebben nou eigenlijk meer aandacht nodig. En waar zou dat beleid zich op moeten richten. En dat is wat we zichtbaar willen maken. Van, nou, waar moet je nou als gemeente meer aandacht aan besteden... en waar zitten de kinderen die het meest urgent uh, ondersteuning nodig hebben? Ja, en dan zijn dus de kinderen in die probleemwijken. Is het ook op stadsniveau uh, te zeggen dat de ene stad beter is dan de andere stad? Ja, wij, uh, er zijn ook tussen de steden hele grote verschillen... Van, uh, in, in, in de omstandigheden waarin kinderen opgroeien. En wat je vooral ziet, is dat er enerzijds is het natuurlijk een uh, grote stadsproblematiek, en dat weten we natuurlijk al lang. Maar anderzijds zie je ook dat juist in uh, het, het, het, het zuiden, in Limburg, de steden zijn die, uh, waar het niet zo goed gaat. En met name ook bijvoorbeeld in Groningen, en met name Oost-Groningen, is het natuurlijk een gebied wat uh, wat dat betreft vrij problematisch is. Dus het zijn gebieden waar veel werkloosheid is, en dus ja. waar de, de sociale klasse daar het meest mee te maken krijgen. Ja, ja, dus dingen als armoede, werkloosheid. En je ziet gewoon van dat dat ook doorwerkt. Dat je ziet dat uh, er een duidelijke samenhang is tussen armoede en voortijdige schoolverlaters. Dus de ambities van kinderen worden ook bepaald door de omstandigheden waar je in groeit... en waar je het gevoel hebt dat er gewoon niet zoveel mogelijkheden zijn. Ja, goed, en u het net al aan. Schieringen in Leeuwarden, dat is de slechtste wijk. Kunt u daar één factor uitpikken? Wat is daar nou opvallend slecht? Nou ja eigenlijk op uh, alle factoren waar we uh, kijken is het uh, opvallend slecht we zien echt bijvoorbeeld dat uh, criminelen jongeren uh, het gewoon twee ruim twee keer zo hoog is kindermishandeling is echt uh, acht keer zo hoog uh, werkeloze jongeren is ook drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde en voor tijdig school of ook uh, het dubbele. Ja. Dus je ziet echt, en bijvoorbeeld kinderen in uitkeringssituaties, nou dat is landelijk uh, 5,2 procent maar daar is het 37,4 procent. Dus meer dan één op de drie kinderen uh, zitten in een uitkeringsgezin. Uh, nou dat zegt ja. dat over uh, ook de werkloosheid en de sociale omstandigheden. Goed. Mevrouw Stekele, blijf even aan de telefoon. We gaan naar Martijn Holtrop, onze verslaggever. Die is in Schieringen, die slechte wijk in Leeuwarden. Martijs, um, al die problemen die mevrouw Stekelé net opnoemde... Uh, zie je dat ook in het straatbeeld? Nee, als je het zo in de wijk rondrijdt... dan is het al waarschijnlijk een wijk als ja, wel meer volkswijken. En die heb je in, uh, in alle steden in heel Nederland. Het is een wijk met wat laagbouw, met wat kleine flatjes van 3, 4 hoog. Maar ook uh, ik heb wat nieuwbouw gezien. En ik sta nu naast het uh, gloednieuwe... Althans, redelijk moderne wijkcentrum, uh, wat er uh, piekfijn uitziet. En ik sprak al iemand uit de wijk en die zegt... ja, we zijn dan al jarenlang zo'n probleemwijk... dus we krijgen een, een prachtig uh, wijkcentrum. Maar nou ja, het is nog steeds een beetje kommer en kwel. Uh, maar omdat we altijd in die lijstjes zo hoog komen van slechtste wijk... krijgen we wel prachtige voorzieningen. Dus nou ja, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel. Oké. Okay. Goed, wie ga jij vanochtend nog spreken? Want jij gaat door de wijk trekken. Precies. We gaan in ieder geval straks beginnen met de wijkagent. We gaan natuurlijk met gewoon mensen uit de wijk spreken die ik hier tegenkom. Uh, we gaan op een school kijken en ja, je weet verder wie we tegenkomen. Hè? Okay. We gaan een rondje maken. Ja, we gaan je volgen. Martijs Holtrop in die wijk dus uh, Schieringen in Leeuwarden. Maar Jonne Stekerlee van het Van Weijn Jonker Instituut. Uh, klopt het wat Martijs zegt uh, dat er al wel degelijk aandacht voor is voor die wijken? Dat ze zo'n mooi nieuw buurtcentrum krijgen, maar dat dat dus niet helpt? Uh, nou ja, kijk, wat natuurlijk blijkt is dat wat wij aan, uh, laten zien met de zevers, dat is nooit een verrassing voor de gemeente, omdat die dat vaak zelf ook weten. Uh, ik denk dat het heel goed is dat er gewoon ook in geïnvesteerd wordt. En ik denk dat wij vooral vragen is: van, als je kijkt naar die investeringen, kijk dan ook vooral naar de positie van de kinderen daarin. Dus doe, uh, uh, ja, bericht je beleid op wat voor de kinderen het meest urgente is. En uh, zo'n wijkcentrum kan natuurlijk gewoon prima zijn. En misschien dat we dan ook zien dat we volgend jaar alweer in de cijfers iets verbeterd. Maar je moet wel heel gericht gaan, gaan investeren... op het voorkomen van schoolverlaters, op ja. uh, armoedebestrijding. Nou, al die zaken moeten gewoon uh, ja, in het vizier van de gemeenteraad komen. Ja, want anders zijn kinderen echte dupe. Ja. Goed. Wat nog meer blijkt uit het onderzoek Kinderen in Tel... is uh, dat de cijfers over de jeugdzorg tussen 2005 en 2010... landelijk gezien uh, verdubbeld zijn. Is daar een verklaring voor? Ja, nee, het klopt. Wij, uh, wij, wij, wij meten het aantal kinderen wat een indicatie krijgt voor uh, de jeugdzorg. En dat betekent dat het echt een geïndiceerde jeugdzorg is. Hè. Dan moet je denken aan pleegzorg, uh, gespecialiseerde gezinsbegeleiding. En wat we zien is dat dat de ja, laatste jaren verdubbeld is. En we verwachten, en dat verwacht eigenlijk uh, ook bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau, dat het blijft stijgen. En het punt is, is dat er eigenlijk geen goede verklaring voor is. Oh. Nee, dat <laughs> er is zijn allerlei theorieën van nou, het komt omdat er gewoon beter uh, gesignaleerd wordt. En daardoor komen die kinderen eerder in het systeem terecht. Ze registreren het beter. Er zijn ook stromingen die zeggen, nou nee, het heeft heel erg te maken met de medicalisering te maken. Dus dat we eerder kinderen uh, als problematisch benoemen en dat ze daardoor voor zorg in aanmerking komen. Het zou ook kunnen zijn dat gewoon kinderen inderdaad zwaardere problemen hebben, waardoor ze ook zwaardere hulp nodig hebben. Het probleem is, is dat we het niet weten. En ik denk dat dat. Uh, geen goede zaak is. Nee, dat lijkt me ook niet. Want wat moet je dan met die cijfers? Hè? Wat moet je dan doen? Ja, ja, en zeker. En dat is waar we er nu ook uh, wat meer aandacht voor uh, vragen. Omdat de hele jeugdzorg ook uh, naar de gemeente wordt overgedragen. En dat gemeenten ook verantwoordelijk daarvoor worden. Denk ik dat het juist zij ze, het moeten aantrekken om te kijken: van nou, hoe moeten we nou daarmee omgaan? En wat komt er op ons bordje straks? En. Uh, wat, wat, wat weten we daar eigenlijk over om een goed uh, aanbod daar ook op te ontwikkelen? Dus doel moet zijn voor de komende jaren van die gemeente, denk ik dan, om een beter beeld te krijgen wat voor problemen kinderen hebben? Ja, en wat er nou precies achter die stijging zit, om dat ook uh, goed uh, aan te kunnen. Want kijk, het wordt natuurlijk hun gemeentelijke verantwoordelijkheid. En... Ja, daarin uh, wij maken wij ons zorgen over van, nou, het is uh, heel bepalend waar je woont, uh, uh, hoe, in welke omstandigheden je opgroeit. Maar we willen wel graag ook dat gemeentes uh, ja. bewust zijn van, nou, dit is wat ons op afkomt met zoveel kinderen hebben door een zware problematiek in onze gemeente. En hebben wij dan genoeg voorzieningen uh, aanwezig en de goede hulp om dat ook te kunnen bieden. Goed, mevrouw Stekerlee, ik hoor een vervolgonderzoek aankomen. Ja, ja, onderzoekers roepen natuurlijk altijd dat er uh, ja. nog meer onderzoek uh, zou gedaan moeten worden. Maar ik, ik, ik meen in dit geval echt dat het we er meer over zouden moeten weten. En uh, die hele overheveling naar de gemeente dat vindt pas over twee jaar plaats. Maar die periode ja. zou je juist goed kunnen gebruiken om te kijken... Van, nou, hoe kunnen we nou die kwaliteit van de jeugdzorg garanderen... en voor alle jongeren en uh, kinderen in Nederland ook zorgen dat die kunnen krijgen wat ze nodig hebben. Marjon Stekelee van het Verwij Instituut. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Gaan we naar uh, kredietbeoordelaar Moody's. Want hij heeft de kredietwaardigheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. U heeft dat inmiddels gehoord. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en de SNS Bank. En ook enkele Franse en Belgische banken zijn afgewaardeerd. Economieredacteur Merel Stickelorum is hier. Uh, Merel, uh, waar komt die afwaardering vandaan? Waarom? Ja, Moody's zegt uh, er komen moeilijke tijden aan. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Hè. Die moeilijke tijden zijn al gaande. Maar die gaan nog wel even door, zegt die kredietbeoordelaar. En Nederland is, zit eigenlijk natuurlijk midden in die Europese Unie met die eurocrisis. Dus is daardoor vatbaar voor die crisis en ook de banken. Uh, want, zo zegt Moody's, uh, er zijn lage inkomsten te verwachten. Ook van bedrijven en, uh, en consumenten. En dat heeft dan ook weer invloed op de winstgevendheid van die Nederlandse banken. En daarbij komt ook nog eens dat Nederlandse banken nogal specifieke uh, kenmerken hebben... die heel risicovol zijn in deze tijden. Want die Nederlandse banken hebben, uh, hoge, uh, hypothe uh, hebben veel hypotheken uitstaan. Mm -hmm. um, veel Nederlanders hebben natuurlijk een eigen huis. En ja, die huizenprijzen die dalen natuurlijk op dit moment. En dat is natuurlijk geen goede uh, combinatie. Uh, Moody zegt dan ook weer wel... Nederlandse banken hebben tot nu toe helemaal geen probleem... Om, om kapitaal aan te trekken, om die hypotheken te financieren. Dus het gaat allemaal uh, ja, eigenlijk nu uh, prima. Maar in onzekere tijden is dat toch een steeds groter uh, risico. In elk geval dus geen paniek. Het spaargeld is gewoon uh, veilig, zeg maar. Ja. Maar uh, de risico's nemen gewoon wel toe. Maar het heeft dus echt te maken met een Nederlandse situatie... sombere economische vooruitzichten... en dat vastlopen van die woningmarkt. Ja, en dat, dan heb je het over die Nederlandse banken. Ja. Uh, Nederlandse banken zijn dus niet de enige... Die, die zijn afgewaardeerd en ook in het interessante in verleden zijn ook veel buitenlandse banken door de mangel gegaan bij de kredietbeoordelaars. Dus wij zijn zeker niet de enige. Nee, maar toch. De Rabobank zit er bijvoorbeeld ook bij. En dat was toch een van de allerbest gewaardeerde banken ter wereld. Ja, en dat is het ook nog steeds, zegt Moody's. Rabobank is... Uh, ook door de twee andere belangrijkste kredietbeoordelaars, uh, uh, Fitch en S&P, uh, Standard Poor's, is Rabobank al eerder afgewaardeerd. Uh, reden daarvoor is dat Rabobank niet aan de beurs genoteerd is. Het is een, een coöperatieve bank met leden. En daardoor kan die bank ook moeilijker naar de beurs om geld... of tenminste, die kan niet naar de beurs om geld op te halen. Dus Dat, dat is dan een voordeel in deze tijden om niet aan de beurs genoteerd te zijn. Maar dat denken <laughs> zij dus anders over. Nou ja, dat is aan de ene kant ook weer een voordeel... want dan heb je het een stuk rustiger. Maar aan de andere kant, als je geld nodig hebt... dan, heb je het dan heb je, kan je het lastiger hebben inderdaad. Goed. Heeft dit gelijk effect op de beursen vandaag, op de koersen? Nou, dat zit er op zich natuurlijk wel in... dat die koersen van die bank een tikje zullen krijgen... Um, aan de andere kant is het, uh, zijn de verwachtingen voor het algehele beursklimaat vandaag op zich redelijk positief. Als we tenminste de, de voortekenen, Amerika, de beurzen gisteravond zijn hoger gesloten. En ook in Azië uh, hogere, uh, hogere koersen. En dat komt dan weer omdat centrale banken, uh, zo zijn de berichten, klaarstaan om bij te springen. Mocht er hulp nodig zijn, ook uh, met de Griekse verkiezingen op komst, he, dit mm -hmm. weekend... Ja. Um, dus dat is dan een soort van uh, ja, een, een, een, uh, een verlaging van het risico voor de beleggers, uh, zou je kunnen zeggen. Um, aan de andere kant kan je wel zeggen dat de onzekere tijden die blijven zeker, want de rentes zie je weer verder oplopen. De rentes op, op staatsobligaties, dus Italië en Spanje moeten meer geld uh, betalen om... Geld op te halen. Uh, Spanje zelfs nu door de 7% voor oh. een tienjaarslening, en dat is toch wel uh, erg de, zorgelijk, de kritische grens, ja. inderdaad. Merel stikkelom, dankjewel en we gaan maar eens met de banken bellen. We gaan weer tanken, en we lekker niks. We gaan weer denken. We zijn er we bijna, jongens.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 Vijf Nederlandse banken afgewaardeerd en oranje traint in besloten kring. Goedemorgen, het is 1 over half acht. Ik ben Lieselot Thomassen. Kredietbeoordelaar Moody's komt met nieuwe slechte berichten. Vijf Nederlandse banken worden afgewaardeerd en het zijn niet de minste. Rabobank, ING, ABN AMRO, Liesplan en SNS Bank gaan twee stappen in status naar beneden. En dat komt volgens Moody vooral door de eurocrisis. ING krijgt zelfs een waarschuwing mee dat de bank nog een keer afgewaardeerd kan worden. Rabobank blijft ondanks zijn nieuwe status een van de hoogst gewaardeerde banken ter wereld. Minister Spies wil dat Curaçao actie gaat ondernemen. Het eiland zou volgens de minister snel moeten zorgen dat de begroting op orde komt. Nu staat er nog een flink tekort op. Spies laat zich niet in de luren leggen door mooie beloftes. Ze wil daden zien.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 Het wordt nog niet makkelijk voor Curaçao om de financiën op orde te krijgen. Door de problemen viel donderdag al bijna het kabinet gisteren. Maar minister Spies kent geen genade. Een politieke crisis is volgens haar geen excuus. Zoetermeer en Delft luiden de noodklok over de verkoop van huurwoningen van, van Vestia. Als de woningcorporatie massaal woningen aan huurders verkoopt... blijven er te weinig huizen over voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast raken andere mensen die hun huis willen verkopen dan, dat dan niet meer kwijt. In een brief aan minister Spiet van Binnenlandse Zaken stellen de betrokken wethouders uit Soetermeer en Delft dat de woningmarkt enorm wordt verstoord op deze manier. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. Die hebben ze opgelopen door het eten van filet americain. Drie mensen liggen nog in het ziekenhuis. De patiënten zijn nu ongeveer een kleine week in dit ziekenhuis. En ze zijn gelukkig maar niet levensbedreigend ziek. Het is nog niet duidelijk waar het besmette vlees vandaan komt. In Duitsland en andere Europese landen overleden vorig jaar 52 mensen na een besmetting met EHEC. Maar in België gaat het om een andere, mildere waarschijnlijk variant. In Japan is nog een man gearresteerd vanwege de gifgasaanval in Tokio in 1995. Hij is de laatste verdachte. Begin vorige maand werd ook al iemand opgepakt. De man is 54 en was lid van dezelfde secte als de eerste verdachte. De twee lieten gas ontsnappen in de metro. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven en raakten 6000 mensen gewond. Hun secteleider beweerde tijd dat met de gifgasaanval het einde der tijden zou aanbreken. Oranje houdt de laatste tactische veranderingen binnenkamers. Het Nederlandse elftal traint vanochtend achter gesloten deuren... in het stadion van Krakau. Best jammer voor de Oranje-fans. En dan hebben we het niet alleen over de afgereisde Nederlanders. Ook Oekraïners houden van Oranje, vertelt deze supporter. Om de minuut kwamen er gewoon hele groepen, ik heb de foto's van... vijf, zes, zeven Oekraïners op een rij die met een foto'sveld klaar stonden. En onderbeurt kwamen beurt kwam het zoontje, de, de vader, de moeder, de leuke dochter... die kwamen allemaal langs om even op de foto te gaan. Ja, ja, fantastisch, zeg maar. Ja, alleen maar roepen Holland, cool, Holland, cool. Morgen vertrekken coach en spelers weer richting Garkov... voor het laatste groepsduel zondag tegen Portugal. Daar vechten ze voor hun laatste kans op een plek in de kwartfinale van het EK. Mocht dat niet lukken, dan komt de selectie maandag aan. Op Schiphol. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur ligt op dit moment tussen 10 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanmiddag trekt de meeste neerslag naar het oosten weg. Tijdelijk kan even de zon doorbreken, maar helemaal droog blijft er niet, want opnieuw ontstaan er buien. De meeste buien trekken in de late middag en vanavond over het land en daarbij is ook een kleine kans op onweer.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 AMB-verkeersinformatie. Op de A50, Arnhem richting Os, staat tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 10 kilometer. Daar, de, uh, daar is de rechte rijstrook dicht. Um, er zit een gat in de weg. Rijkswaterstaat is daarmee bezig. Het kan nog wel even duren, dus het verkeer richting Den Bos raden we aan om via Utrecht te rijden. Over de A12, A27 en de A2.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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of, en of radio1.nl. Engeland maakte in 2005 kennis met de Piano Man, De man die er opeens was, alleen maar tekende en piano speelde. Duitsland kreeg in september vorig jaar de bosjongen. Een jongen die op een dag het gemeentehuis van Berlijn binnenliep... met de mededeling dat hij vijf jaar in een bos had gewoond. Die bosjongen, blijkt nu, komt... Uit Nederland, bevestigde de politie gisteravond. Mustafa Magadie van uh, NOS op 3 is hier vanochtend. Uh, want uh, jullie zijn erachter gekomen. Ja. Hoe? Hoe heb je dat uitgevonden? Nou, dat was eigenlijk vrij simpel. Uh, de politie in Berlijn uh, die, uh, die liep spaak in het hele, hele verhaal. Dus die heeft een foto vrijgegeven. En uh, die foto hadden we, nou, wij, net als uh, eigenlijk de hele wereld, hadden die gepubliceerd. Uh, en we kregen een mailtje binnen, een, een vrij vreemd mailtje. Namelijk, uh, jullie weten het vast allemaal al wel nu. Maar uh, deze jongen is niet Rede jongen maar Robin van Helsum uit Hengelo. Ik heb met hem in de klas gezeten. Nou, daar hebben we natuurlijk onmiddellijk contact opgenomen. Ja. Uh, en uh, ben ik daar naartoe gegaan om echt te verifiëren of het zo was. Nog even die bosjongen. Wat was ook maar weer zijn verhaal? Uh, na vijf jaar, of vijf jaar geleden... Sorry, ik begin een beetje zijn verhaal te geloven inmiddels. Ja, dat uh, zei hij zelf. Dat zei hij zelf. Dat hij vijf jaar geleden uh, uh, in, in een bos heeft geleefd met zijn, met zijn vader... Um, en uh, dat hij daar uh, in hutten woonde. De tak afbrak en weet ik het allemaal. En dat zijn vader was overleden. En dat hij met een kompas uh, naar het noorden is gelopen. Omdat zijn vader hem die tip gaf. En dat hij in Berlijn uitkwam. Ehm... Um en uh, nou, in Berlijn tasten ze in het duister... naar wat er nou eigenlijk aan de hand was met die jongen. Ze geloofden hem eigenlijk niet. Maar ze konden maar niet ontdekken wie het was. Maar en... ze hebben hem ongetwijfeld gevraagd... waar hij vandaan komt. Mm -hmm. Zoveel Duits kan hij vast verstaan. En hij komt uit het oosten van het land. Waarom heeft hij het niet gezegd? Um, nou, zijn vrienden die, die, uh, uh, vertelden mij gisteren... dat hij het vrij moeilijk had. Uh, persoonlijke problemen, financiële problemen. En dat hij dat eigenlijk achter zich wilde laten. Uh, hij is met een vriend naar Berlijn toegegaan... Gewoon uh, vertrokken en wilde niet meer terugkomen. Dat maatje van hem kwam wel terug. En hij bleef weg. Uh, en een paar dagen nadat ze hem uh, um, als vermist hadden opgegeven... Uh, wandelde hij dus een gemeentehuis in Berlijn binnen... met ja. dat verhaal, simpelweg om een nieuw begin voor hem, uh, voor hem te creëren. Dat is wat zijn vrienden als verklaring geven. Okay. Maar het verband is dus niet gelegd tussen die vermiste jongen... en deze jongen die een politiebureau. Nee, dat handelen. is tamelijk bizar, want het, het, het was zo'n 1 plus 1... Het, uh, O, op, op 2 september is hij vermist in Hengelo. Een jongen van nou, pakweg 19, 20 jaar. Uh, ze weten dat hij naar Berlijn toe is. En uh, in Berlijn komt drie dagen later een jongen binnenwandelen... zonder verhaal, maar wel met die leeftijd. En 1 uh, ja, en 1 is daar geen twee geworden. Uh, nee, <laughs> maar de politie Twente die heeft mij ook wel zojuist gezegd... dat, uh, uh, dat uh, hij nooit bij de politie Twente uh, als vermist is opgegeven. Waardoor... Uh, ze in Berlijn eigenlijk nooit eraan gedacht hebben om met Nederland ja. contact op te nemen. Hoe heeft zijn familie gereageerd? Nou, ik ben gisteren uh, even bij uh, de moeder langs geweest. Uh, en uh, die was al geïnstrueerd door de politie om niets te zeggen. Ze reageerde wel heel erg uh, geagiteerd, moet ik zeggen. Uh, wat ik me goed voor kan stellen als er een journalist voor je deur staat. Ja. Uh, maar die, ja, die wilde er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar, maar begrijp ik het goed dat zij overlijdensberichten hebben geplaatst? Is dat... Ja. Um, dat is wel raar natuurlijk. Dat is, dat is tamelijk raar. De vader was niet aanwezig. Uh, ja goed, moet even in het midden laten of hij is overleden of niet. Nee. Uh, in ieder geval, uh, ook dat wilden ze mij niet vertellen... terwijl ik haar wel zei van we hadden overlijdensberichten gezien... Um, maar dat, dat, dat, dat wilden ze me liever niet vertellen. Nee. En dan Robin zelf, wat, wat weet je over hem? Wat wil hij doen? Waar gaat hij nu naartoe? Nou, hij zit nu, uh, dus blijkbaar in een soort wooncommune. Uh, hij leert daar in Duits. Berlijn. Hij, ja, in Berlijn. Ja, in Berlijn. Hij leert daar Duits. Uh, schijnt vloeiend Duits te kunnen nu. Studeert daar ook. Schijnt het volgens de politie ontzettend na zijn zin te hebben. Uh, de vraag is natuurlijk: uh, komt hij dan terug? Uh, moet hij terug? Nou, ja, de politie die zei: het is een volwassen jongen. Uh, kan voor zichzelf beslissen wat hij gaat doen. Ja. En ja, als hij het naast zijn zin heeft in Berlijn, mogen we best aannemen dat hij daar misschien wel blijft. Dat hij misschien blijft. Goed. Mustafa Markadi van NOSO 3. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor het verhaal. Tom van het Hek, Goedemorgen. Goeiemorgen. We gaan naar het voetbal op het EK. Spanje wint dik van Ierland. Kroatië um, speelt gelijk tegen Italië. Ja. Kroatië en Spanje hebben goede zaken gedaan, toch? He hebben goede zaken gedaan. He hebben allebei vier punten. Italië heeft er twee, zou je denken. Die zijn een helend. Maar het is nog Spanje-Kroatië. En, en dan kan die bizarre situatie ontstaan... die in al die pols uitgerekend wordt. Maar hier nu ja. toch heel dichtbij je is gekomen. De remise. <laughs> Want Italië gaat natuurlijk winnen van uh, Ierland. Het eerste land wat officieel is uitgeschakeld en ook wel echt een hele matige indruk maakt. Dus dan gaat Italië op vijf punten komen. En als Spanje-Kroatië dan gelijk wordt, dan komt dat beroemde scenario drie ploegen op vijf punten. Dan tellen al die uitslagen tegen Ierland niet mee. En bij Spanje-Kroatië is 1 uh, en 1 ook geen 2 dan, als ze dat spelen, want dan staat alles gelijk. Dus dat zou wel eens zomaar 2-2 kunnen worden. Dat wordt natuurlijk gesuggereerd. Dat is wel link om af te spreken hoor. 0-0 is lekker afspreken, maar bij 2-2 moet je toch afspreken dat een ander eerst voorkomt. Maar dat hier zo hier en daar en uh, vroeger met een vakje en nu met een telefoontje wat zal gebeuren, dat is toch wel bijna zeker en niet leuk voor het toernooi. Nee, en, maar 2-2, maar uh, hier wordt natuurlijk ook de loep opgelegd. Uh, hier uh, wordt, uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe spreek je een 2-2 af? Ja, dat is inderdaad nog wel eens een hele lastige. Uh, uh, uh, hoe spreek je een 2-2 af? Want je moet nogmaals een, uh, een enorm vertrouwen hebben in elkaar, dat je, dat je elkaar dan ook weer langs zij laat komen. 2-2 spelen is natuurlijk op zich niet zo moeilijk en uh, ja, er er zijn zoveel voorbeelden uit het verleden. Het is geen gemaakte zaak, want nogmaals bij 0-0 hadden we waarschijnlijk een hele saaie wedstrijd gekregen als dat voldoende was. Dan waren echt de boeken gesloten. 2-2 is lastiger en wat jij ook zegt, er, er zullen eh, normaal zijn er al 121 waarnemers tegenwoordig rond het veld, maar dit zullen er wel 400 worden, want op alles zal gelet worden. Dus wie weet en laten we hopen dat het allemaal niet gebeurt en dat Spanje en Kroatië er een echte wedstrijd van maken en dat Italië in dat opzicht gewoon nog een verre kans krijgt. Ja, en anders wordt Italië de dupe. Dat is ook sneu, ja. want die hebben het al zo lastig. Um, ja. uh, toch, uh, spelen is niet onaardig en zeker uh, Andreas Pirlo niet, nee. de nee. bijna bejaarde middenvelder. Ja. Heb je verklaring voor dat hij nog zo goed meekomt? Nou, het is wel bijzonder, want uh, als er iemand ook mede was afgeschreven, ongeveer 12 tot 14 maanden geleden, was het deze Pirlo met heel veel oudere Italianen bij AC Milan. Het was toch echt klaar met die generatie. Hij ging naar Juventus, heeft een ongelooflijk seizoen daar achter de rug, titel gehaald met Juventus en speelt hier ook als inderdaad herboren, speelt werkelijk geweldig. Maakt ook een hele fitte indruk. Ook dat is bijzonder voor iemand op deze leeftijd. Maakt een prachtig doelpunt. Gisteren een klein beetje hulp had hij van de Kroatische keeper nodig, maar het was weliswaar toch wel een hele mooie vrije trap. Ja. En speelt eh, ja, ver boven zijn kunnen. En we hebben ook nog Torres, hè, maar dat is op zich ook nog wel bijzonder. Na twee hele slechte jaren nooit meer van zijn blessure teruggekomen. Heel omstreden. Bij Chelsea niet aan de bak. En gisteren eh, toch zeker zijn eerste goal was een hele mooie. Ja. Bij Torres heb ik nog wel twijfel, want hij wist hij het ene mooie moment af. Met toch ook nog wel een beetje dat, dat klungelige. wat hij de laatste jaren had. Maar hij de krijgt een van... Die maakt hij nog niet. Nog niet, dat ben ik helemaal met je eens. Dit 1-12 maakt geen zomer. Ierland is, is heel zwak. Wij hebben het zelf aan Noord-Ierland gezien. Ook die laatste oefenwedstrijd. Hoe weinig dat uiteindelijk zegt, zo'n wedstrijd. Dus Spanje-Ierland, daar moeten we ook niet te veel conclusies aan verbinden. Maar het is toch bijzonder dat deze Torres eh, toch weer echt een beetje meetelt. Maar Pirlo is wat mij betreft inderdaad eh, de revelatie. En het bewijs dat eh, ervaring goed is. En routine dodelijk. Maar hij doet het op ervaring, gelukkig. Goed, stom. Dankjewel. Tot uh, maandag en ze kunnen weer bij je klagen ook uh, vandaag. Ja, vandaag, en, vandaag ja, ook. Maar ja, altijd bij altijd ik klaar. Joei. <laughs> Dat doen we graag en vaak. Oh, Dag Tom. Merkel, ons uh, kanselier, heeft een streep getrokken. Ze wil andere landen, andere Europese landen, best helpen. Maar ook de Duitse hulp kent zijn grenzen. Goed, u straks meer over Eerste Verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans. Goedemorgen Marcel. Um, op de A9 een opvallende file. maar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raasdorp. 3 kilometer. En nog steeds op die A50 Arnhem richting Os, Tussen Renkum en het knooppunt Ewek. 10 kilometer. Daar zit een gat in de weg. En daarom is de rechterrijstrook dicht. Rijkswaterstaat is ermee uh, mee bezig. Ze denken dat het nog wel even gaat duren. Dus het verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Utrecht. Over de A12, A27 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Radio 1 Sportzomerbus. Zomerbus. Op de bus. Vanochtend Marco Robin Visser. Marco Robin goedemorgen. Goedemorgen. En vandaag over de sport. Waar ga je naartoe? Ja, het wordt een heel indrukwekkend lijstje wat ik ga maken met al die sporten die ik met de sportzomerbus uh, langs ga. Eens even kijken, wat heb ik al gehad? Haringhappen, uh, klompen wandelen <laughs> het en rally rijden in oranje auto's. En vandaag, nee, maar dit wordt echt een echte sport. Ik ga vandaag naar een van de grootste hippische evenementen in Europa. Jawel, en dat begint vandaag in Almelo. Tien dagen lang de Almeloze Ruiterdagen. Dat doen ze daar al voor de 46e keer. Worden zo'n 25.000 bezoekers verwacht. Alles met paarden, ponies, knollen, hengsten, merries, noem het allemaal op en hun trotse bezitters natuurlijk. En uh, daar ga ik mij uh, vandaag in verdiepen. Dus dat verhaal van dat stoplicht dat op brood springt en het stoplicht dat op groen springt, dat is nu eventjes niet aan de orde, want het is hartstikke druk in Almelo en er is van alles daar. Te doen. En ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe het met de hippische sport gaat in deze toch uh, financieel wat, uh, wat moeilijke tijden. Nou. Ik hoop op antwoorden daar in Almelo. We gaan je volgen en dan met name in de sportzomer vanaf 10 ja. uur op Radio 1. Dag maar Robin. Gaan we naar Duitsland. Want de mogelijkheden van Duitsland om probleemlanden te helpen uh, hebben wel zijn grenzen. zei bondskanselier Merkel gisteren in het Duitse parlement. Mevrouw Merkel, Angela, zeg het maar. Nee, komt niet. Nou, in ieder geval zei ze dat het zijn grenzen kent. Niet uh, ieder land kan maar geholpen worden door Duitsland. Ook daar is het geld natuurlijk een keer op. Uh, de eurolanden moeten niet te makkelijk te licht denken over die hulp van Duitsland. Ga ik over praten met Duits parlementslid Otto Frikke. Hij zit in de bondsdag voor de liberale partij de FDP. Meneer Frikke, goedemorgen. Goedemorgen vanuit het uh, zomerlijke Berlijn. Uh, ja, is mooi weer bij u. Heel mooi, heel mooi. Ja, nu... Maar vanavond, vanavond ben ik in Utrecht, dus uh, ik zal zien hoe het thuis is. Uh, ja, het is hier regenachtig. Ah, Oké, okay. ik breng het goede weer meer mee. Net zoals de financiële situatie in Europa ja. is het een beetje hier. Waarom, meneer Frikke, zegt de bondskanselier dit? Nou, um, we hebben in Duitsland het gevoel dat iedereen in Europa, speciaal de zuidelijke landen, dan, dan denken... ja, kijk, ze moeten helemaal niets doen, geen hervormingen, niets. Duitsland zal het aan het eind betalen. En dat is, uh, moet men we weten, natuurlijk uh, niet mogelijk. We hebben ook geen uh, grenzeloze middelen om, om, om Europa te steunen. Daar moet ook iets gebeuren in, in de vraag van begroting en discipline en al ja, deze dingen. Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat die landen dat nog niet doorhebben. En dat weet mevrouw Merkel toch ook. Die zijn toch druk aan het hervormen en aan het bedrijven. Ja, dat hoop ik wel ook. Ik, ik had het ook gedacht. En, en als ik in, in de zuidelijke landen zoiets als de begrotingsakkoord in Nederland had gehad, had ik gezegd, ja, klopt. Maar als ik kijk naar de Griekse kiezer, dan heb ik het gevoel dat die het helemaal niet heeft verstaan. En dat die denkt, ja, het gaat verder als het was in de laatste tien jaren. En uh, Europa zal het betalen, want die, die, die denken, uh, zonder ons kunnen ze het niet doen. En ik, ik zeg dan altijd, uh, ik moet dat ook naar een Duitse kiezer verklaren. En, en die moet ik zeggen, ja, zeker helpen we. We zijn een Europese familie, maar we helpen we niet, zonder dat die anderen ook uh, die hebben dan nog doen. Ja, dat zegt u wel, meneer Frikke. De Duitse kiezer uh, zegt mevrouw Merkel het niet meer voor binnenlands gebruik. Nou, ze zegt natuurlijk ook voor verbruik En we moeten ook zien um, um, dat uh, dat wat we aan ons kiezer vertellen en, en, en niet eenvoudig is. Want we moeten altijd zeggen, kijk eens, um, uh, we profiteren heel sterk van de Europese Unie, zoals Nederland ook. Maar, um, um, en we zijn dus ook bereid om, om, om, om hulp te geven. En, en moeten dat ook doen, denk ik, um, als, als men Europa verstaat. Um, maar er is een, een grens, want die mensen zeggen dan op een eenvoudige manier... kijk, eens, ik werk hard en, en, en die Griekse mens doet dat niet. Hoezo doet hij dat niet? Ik en ik ben niet bereid om wel om meer voor te betalen mm. en, en dat te verklaren. En dan zeg je, ja, maar aan het eind exporteer je in al die landen. Aan het eind profiteer je van euro op een euro op een laag niveau. Vergelijkbaar eh, met een niveau dat niet zo goed was als het alleen maar een D-Mark of een Hollandse of was. Ja, dus het is ook in het eigen belang dat Duitsland wel blijft helpen, wel blijft steunen. Ja, ja, wel, zeker. Maar, maar kijk eens, ik zeg altijd, um, als ik een, een familielid help, dan, dan zeg ik ook, ik verwacht ook dat hij iets er tegen doet dat dat wat gebeurd is, nog een keertje gebeurt. Dus ja. dat is ESM, en dat is natuurlijk ook de begrotingspact, ja. Een speciaal begrotingspact, en, en die moet dan doorgaan. Maar als ik een land heb die zegt, begrotingsdiscipline ben ik niet geïnteresseerd, is te haal van mij als politie dat door te brengen? Nee, dat, dan, dan, dan werkt het natuurlijk aan het eind niet. Nee, dus u, u zegt, we moeten het vooral zien als signaal richting Griekenland, dat, dat natuurlijk inderdaad voor die cruciale verkiezingen staat komend weekend. Ja. Maar mevrouw maar Merkel deed het wel op de dag dat de Spaanse rente ook nog weer verder steeg. Was het ook een signaal toch wel richting Spanje? Ja, een, een beetje ook richting Spanje. Maar men moet wel zeggen dat is uh, in ons tijd altijd hetzelfde. Als men zegt dat er iets gebeurt in een land... Uh, ja, dan en, en gaan, uh, gaat de uh, nieuws en, en de mensen en de markten... en, en ook al die mensen die gaan speculeren gaan dit, dit land naartoe. Dat was iedere keer hetzelfde. Met, met het, het moment dat men op naar Griekenland naartoe ging uh, uh, was het drukte. En, en zo gaat het ook uh, um, met andere landen. Nee, ik, het is nog wel iets anders. Engeland, Amerika verwachten dat Duitsland zegt... oké, okay, goed, we gaan het op een Engels-Amerikaans manier doen. Geven we het geld, een beetje meer inflatie en dan gaat het verder. En inflatie is iets wat in Duitsland eh, nog meer als in Nederland... iets is wat niemand wil horen en niemand wil voelen. En, en daar gaat ze natuurlijk ook nog iets verder. Hm. Um, nou, is het zo... Uh dat het uh, in Duitsland nu genuanceerd wordt gebracht. Hè? Van het, het is niet leuk, deze boodschap, maar we moeten het doen... want het is voor een, voor een, voor een hoger doel, voor de lange termijn... is dit het beste wat we kunnen doen. Ac Accepteert de Duitse kiezer dat nog? Um, ik... Nou, niet, niet, niet iedereen. Dat is hetzelfde als in Nederland. We hebben daar, als we kijken, een beetje naar, naar de richting waar gaat de politiek naartoe. Zijn er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat is uh, te complexeerd. En, en ik wil weer terug naar het uh, uh, goede uit Duitsland als het vroeger was. Um, maar dat is er niet meer. En we moeten accepteren dat in, in een uh, globaliseerde wereld uh, um, Europa um, um, niet meer dat is wat het eens was. En als we willen nog sterk zijn, als, als we op de manier willen leven, uh, als we de, de laatste jaren hebben gedaan, dan moeten we ja, de hervormingen doen. En dat dat moeten we de kiezers verklaren, dat duurt. Maar ik heb het gevoel dat het steeds meer mensen worden die zeggen... kijk, jawel, ik wil Europa... maar niet op een manier waar de, de Noorden voor de zuiden betaalt... of waar wij dan, eh, ik zeg maar, een begrotingsakkoord in Nederland hebben... en een begrotingsakkoord in Griekenland... die, die, die bestaat alleen maar op het papier. En ik voel het thuis, dat gaat natuurlijk niet. Dus er is een ontwikkeling, maar het is niet eenvoudig... want dus we moeten iedere keer met de mensen en met de kiezers praten... En, en op een manier die niet eenvoudig is Dat klopt. Meneer Frikke, hartelijk dank. Dank ook. Dat u ons nog even te woord wilde staan. En prettig weer. Insgelijks prettig verblijf in Utrecht. Yep. Over NOS u. Radio Journal Media Overzicht. Hij zit in de Bondsdag voor de FDP. Gert Kluk. Nederlandse sportjournalisten hebben tijdens de Olympische Spelen in China informatie voor de geheime dienst vergaard. Nieuws van de Telegraaf vanochtend. Die dit zegt uit bronnen te hebben vernomen. Het zou gaan om zeven redacteuren en verslaggevers. Alle journalisten die door de IVD werden benaderd stemden in. Eén van hen weigerde uit principe een financiële vergoeding. En de journalisten moesten verslagen en foto's maken van Chinese officials... die contact zochten met Nederlanders uit het bedrijfsleven en van de overheid. Vakbond voor journalisten is ongelukkig met de samenwerking... tussen journalisten en de veiligheidsdienst. Het wordt lastig voor journalisten om onafhankelijk te blijven in het buitenland. RTV Noord meldt dat opnieuw uitgeprocedeerde asielzoekers zijn neergestreken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze verblijven in twee tenten. De vier mannen kregen gisteren een boete van 320 euro per persoon voor het mogelijk veroorzaken van een volksoploop. En Drens is een van de mensen die zich over de vier ontfermen. Telegraaf schrijft dat ruim 40 ziekenhuizen zich samen verzetten tegen de plannen van de zorgverzekeraars om zorg te concentreren. Verzekeraars willen het aantal ziekenhuizen in Nederland halveren. De ziekenhuizen zelf verzetten zich tegen de macht van de verzekeraars. Ze ontwikkelen nu een eigen zorgpolis, de beter dichtbij dichtbijpolis. Deelnemende ziekenhuizen komen uit het hele land. Gemeenten hebben in 2011 veel meer bijstandsfraude opgespoord... dan het jaar ervoor. Voor maar liefst 67, 67 miljoen is er gefraudeerd. En dat is een kwart meer dan het jaar daarvoor. De stijging komt vooral doordat gemeenten strenger opsporen, schrijft het AD. 2,5 jaar gevangenisstraf en een geldboete van ruim 10.000 dollar. Dat is de straf die een Indonesische man heeft gekregen... nadat hij op Facebook had geschreven dat er geen god is. Dat is te lezen op de website van Al Jazeera. Op de website wordt veel gereageerd op het bericht. Vreemd schrijft iemand dat mensen die zo overtuigd zijn van hun geloof... zo bang zijn voor mensen die dat geloof niet delen. En een ander schrijft dat het Westen door dit soort berichten... denkt dat de islam een barbaars geloof is. De kranten hebben nu pas natuurlijk foto's en verhalen... over teleurgestelde voetbalfans, of liever gezegd hooligans. Voorpagina van de Telegraaf een foto van uitgebrande en zwartgeblakerde Duitse auto's auto's van Duitse campinggasten in Biddinghuizen. Vijf auto's werden na de wedstrijd Nederland-Duitsland vernield. Daarbij vertelt het verhaal van een Duitse circusfamilie die een nieuwe kerk aan de IJssel werd belaagd door gefrustreerde oranje fans. De Volkskrant rapporteert vier Griekse kiezers na de verkiezingen in mei lukte de politici in Griekenland niet om een regering te vormen en dus mogen de Grieken zondag opnieuw naar de stembus. De 33-jarige fabriekseigenaar Manolis zal op de conservatieve stemmen. Hij is voor het afslanken van de overheid. Maar hij wil vooral voorkomen dat radicaal links aan de macht komt. Dan bestaat de kans dat de drachme terugkomt. En dat zou volgens hem rampzalig zijn voor het bedrijfsleven. De taxichauffeur Ninos stemt op de Gouden Dagenraad... omdat die partij volgens hem belooft alle migranten uit het land te zetten. We hebben hier een miljoen buitenlanders op een bevolking van 11 miljoen. En dat vindt hij te veel. De immigranten beroven, stelen en moorden. Aldus, Ninos. Het langlopende contract dat 61 Brabantse gemeenten hebben met afvalbedrijf Atero moet onmiddellijk worden opgezegd. Dat zegt concurrent Shanks in de rechtszaak waar waarschijnlijk deze maand uitspraak in wordt gedaan. Dat staat in Binnenlands Bestuur. Contact is in strijd met het aanbestedingsrecht omdat andere afvalbedrijven geen kans kregen in Brabant, zo stellen ze. Als chance krijgt van de rechter hangt de gemeente een schadeclaim boven het hoofd voor misgelopen inkomsten. Gert Kluk las mee met het mediaoverzicht. Na acht uur meer over de problemen in Egypte en de afwaardering van vijf Nederlandse banken door Moody's. De Radio 1 Sportzone. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Kom op, Oranje. Pak ze die Duitsers. Je zou er moedeloos van worden. Het is toch niet te geloven? Er zijn twee woorden voor deze eerste helft voor Oranje. De woorden kans en lood. Gaat die oude? Die moet toch gewoon in een keer? Van Persie. Ja! Ja! Het is Jij ja, hey. yes! van Persie. Kom